7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanwege bosbranden hebben de autoriteiten in Californië de evacuatie bevolen van 180.000 mensen. Onder meer de inwoners van de stad Santa Rosa ten noorden van San Francisco moeten vertrekken. Californië wordt geteisterd door twee grote bosbranden die aangewakkerd worden door de harde wind. Vanwege storm kunnen de brandweervliegtuigen niet worden ingezet. Santa Rosa werd twee jaar geleden ook al getroffen door bosbranden. Toen werden duizenden huizen verwoest... en kwamen meer dan twintig mensen om het leven. Bondgenoten van de VS, zoals de Britten, de Fransen en Israël... hebben president Trump gefeliciteerd met de dood van Abu Bakr al-Baghdadi. Trump maakte bekend dat de IS-leider door Amerikaanse eenheden... een tunnel in werd gejaagd en dat hij zich daar opblies. Rusland zegt dat er over zijn dood... nog geen betrouwbare informatie beschikbaar is... Trump volgde de aanval op Baghdadi via een speciale beeldverbinding. Het heen- en terugvliegen van de helikopters naar het noordwesten van Syrië... was volgens de Amerikaanse president het gevaarlijkste deel van de missie. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst... voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Pakistan werd vanmiddag verslagen met 6-1... waardoor Oranje zich als winnaar van het tweeluik verzekerde van een Olympisch ticket. Zaterdag speelde Oranje met 4-4 gelijk tegen Pakistan. En Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de Johan Cruyff Arena werd het 4-0. Sieg, Tagliafico, Neres en Van der Beek scoorden namens de Amsterdammers. Sinds september heeft Feyenoord geen uitwedstrijd meer gewonnen in de competitie. De Rotterdammers staan nu op de twaalfde plaats. En dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden kan een bui vallen. Minimum temperatuur een graad of drie. Morgen op meer plaatsen een bui. Maar ook zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 EFM, welkom op de 169. we ook te beluisteren in Zandvoort, Haarlem en Omstreken. Als ik me niet vergis, de uitzendingen van Dance Radio... ...waar een de, de plaats in van Zar. Zar komt in het voetbalstadion uit. En dan zeg ik, de tweede helft was niet om aan te geluren. Maar dat was fijn, dat was natuurlijk ook niet veel. Nee, wat wil ik zeggen? Het was weinig. En de ASD lekker rustig aan de tweede helft... Tweede deel trouwens van dit programma, rond tien over acht. We schakelen even live over naar Mexico. Helaas ja, uh, start hij als vierde. Ik heb het natuurlijk over uh, Max Verstappen. En dan gaan we even een stukje live uitzending. in ieder geval de start. Laten we, dat ja, zo dan gewoon, ja, dat gaan we doen. Ik helemaal niet man, dat gaan ja, doen. Straks wat deze Jean en Peran, let yourself go. Is dat de house voor vandaag? Inderdaad, ja, de, de, de house-lesing voor vandaag. De... Yeah, at your best, basic black en my tie en alles wat je in te vullen hebt, danceradio. Laat me even weten dat vanavond 9 uur. Ja, we zijn er toch, hè? Ja, zo is het. Mis... Je, je mag alles aanvragen vanavond. En dat lijkt wel geen Sander van Leeuwen vanavond, maar alleen de Blijm tot het 9 uur, dus dat weet je dat. can your fans, some music, music on your frequency. Say again, please. Some music on your frequency. Uh, Rocha, thank you. Is it good? Yes, yes, of course. This is Dance Radio. It's good. Founding Fathers van de P-Funk. Met mols rits als uh, Morbaans van de Jaans. Maar nu een keer met uh, unieke, met warme folkodersang sang Drink de funk sound Hij heeft uh, natuurlijk een uh, onuitwisbare stempel gedrukt op genres als uh, disco, R&B en hip-hop. Inderdaad, do I dit hier here bij deze video? Nog wat vullen? Ja, inderdaad, ja. Ik zeg, uh, goedenavond uh, Robby, hoe gaat die hier Ja, Robby als meer klinkt weer lekker de bruin. Heb je nog iets van Mai Tai? Nou ja, toevallig wel. Ik heb Are You For Real van Fabia Lentzen, heeft dat ooit geschreven. Half jaar de negentig. Maar misschien ook tien jaar daarvoor met What Goes On. Female Intuition. Dus laat maar even weten. Ja, doe dat. Wat. Maakt helemaal niet uit. Drie voor half acht, Dance Radio. Samen met CFR. Ik niet More music and refusing to stop. Let's bring the jam back to Amsterdam. I love it. Oh yeah. Amsterdam's dance radio. En verder die straks rond 10 over 8. Zijn we erbij? Want met de Formule 1 in Mexico. Wow. Iedere week. En dat is rond kwart voor acht. En kwart voor negen doen we dan ook de reggae-klassieker, inderdaad. Ik uh, doe me uit Amsterdam. Ze hebben gewonnen vandaag. 4-0, tweede helft was het helemaal niks. Rustig aan. Ik heb het over DJ -je jean Imperant Proudly presents It Records. En hier is Let Yourself Go. Thinking of you, <laughs> I realize how much I miss. Sometimes when I see that distant look in your eyes, I wonder, I wonder what's in what's your, your mind. mind. zeg Fox to Fox, The Limit. Ja, onder andere, My Tardus. Fruitcake, My feet One More. Ken je dat ja. Ik heb niet over, maar. Nee, nee. Gewoon een goede bench goede dat je denkt: van, hé, dat lijkt wel Engels of Amerikaans. Fluisma en Fantijnen. Goed gedaan, uh, half jaren 80. 84, als vier en niet alsjeblieft, gis Mai Tai. en What Goes On. ook welkom C.F.M. hier bij Dance Radio. Ook welkom. En dan wat in te vullen, Dance Radio punt hier, dus wacht eens één veer, maar een bosveer die je maar eet. Ja, echt hè. Gaat het zo uh, met je uh, Armando? James and B. De site. Het is echt ongelooflijk, oh, jongen. zo heb ik ze nog gehad, je doet een brinkel. En de cornet. Staat dat hier? Ja, dat is best wel een hier, ja. Inmiddels 5 voor 8. Straks schakelen we live over naar Mexico. 10 over 8. Gaan ga even luisteren naar de start, jongens. Ja, lijkt me lekker. Straks erom Mark Zadén, Baby Want You. En tot het tijdstof voor 8 uur, Lilo Thomas, Never Give You Up. Als je dat maar weet.